Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Turkse ambassade geeft vijf hooggeplaatste medewerkers ontslagen, meldt het AD. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met de Gulen-beweging. In de krant zegt het tijdelijk hoofd van de ambassade dat de opdracht rechtstreeks kwam van de Turkse regering. Turkije houdt de Gulen-beweging verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. Het dodental na de overstromingen in Macedonië is gestegen naar 21. Zes mensen worden nog vermist, tientallen liggen in het ziekenhuis. De regering heeft het noodtoestand uitgeroepen. Gisternacht was er noodweer in de hoofdstad Skopje. In de buitenwijken zijn veel huizen beschadigd door aardverschuivingen. In Afghanistan zijn opnieuw Westerlingen ontvoerd. Het zijn een Australiër en een Amerikaan. Ze werden op een universiteit in de hoofdstad Kabul. Lokale media melden dat de twee zijn ontvoerd door mannen... die zich voordeden als militairen van het Afghaanse leger. In Afghanistan worden Westerlingen vaker ontvoerd of aangevallen. Meestal door de Taliban. In Londen is een treinpassagier overleden die uit het raam leunde... en waarschijnlijk werd geraakt door een andere trein. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij station Wandsworth Common. Het slachtoffer werd nog behandeld, maar werd door een arts van een dood doodverklaard. Op de Spelen in Rio hebben drie Nederlandse turnsters zich geplaatst voor een individuele finale plaats. Etora Torsdolteer doet mee aan de meerkamp, net als Lieke Wevers en haar zusje Sanne plaatsten zich voor de balk. Het toestel dat haar vorig jaar bij de WK zilver opleverde. Ook de vrouwenploeg deed goede zaken door zich te plaatsen voor de landenfinale. Dan nog het weer, bewolkt en wat regen. Vanmiddag zon, maar ook een bui. En het wordt ongeveer 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen koel en wisselvallig weer. Met geregeld buien, maar ook wat zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... staat bij knooppunt Vaanplein 2 kilometer file. Daar ligt namelijk een imperiaal op de weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Veneno da mulher brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Mama Tereza.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 Chamada Tereza, eu sou Flamengo. En dan disfaço je ninguém. Maar ben 5 brasileiros, 6 fans do Flamengo. Augustus 2016, hele goedemiddag Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Wat een swingenbegin, beginnen. Ja, we zijn er helemaal klaar voor Jazz Behind the Bits... en natuurlijk voor de Olympische Spelen in Brazilië. You're the País Tropical, zo aan het begin van deze aflevering... van Zandvoort op zaterdag. 6 over twee, albert -Jan, goedemiddag. Luisteraars, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars en kijkers. Ja, ja, de, de webcams in de studio doen het weer... Dankzij onze technische dienst. Dus u kunt zowel luisteren als kijken naar Zandvoort op zaterdag. Ja, wat een mooie opening was. Ja, toch, geweldig. Hè? Heb je vandaag nog gekeken? Nee, net niet. Nou, ik had vanmorgen even de uit, uitgebreide herhaling gezien om uh, 7 uur. Want elke morgen 7 uur krijg je de, op televisie op Nederland 1 een overzicht van de activiteiten van de dag ervoor. Dus ik heb vanmorgen even gekeken, maar dat is weer heerlijke Braziliaanse samba en uh, meer van dat soort heerlijke muziek. Uh, uiteraard gaan we straks natuurlijk even stilstaan... wat er vandaag allemaal in Rio staat te gebeuren. En er zullen heel wat Nederlanders aan de start verschijnen. We houden u daarvan op de hoogte. Verder hebben we natuurlijk gewoon uh, de evenementenagenda... zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier. Vanavond lekker jazz behind the beach op het Raadhuisplein. En er wordt natuurlijk ook al heerlijk gereced op het circuitpark Zandvoort. En wel vandaag en morgen de DNRT Super Race Weekend. Een laagdrempelige raceactiviteit. Dus mocht u in Zandvoort op vakantie zijn... en een keer willen gaan kijken, want het kost namelijk niks... dan kunt u rustig naar het circuitpark gaan en genieten van de DNRT Super Race Days vandaag en morgen... Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het nog mooier? Ik ben benieuwd. Uh, ik denk dat de zomer wat later begint dan, uh, dan dat we normaal gewend zijn. Maar goed, daarover horen we meer rond de klok van half drie. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Lima. Het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over jazz? Ik voel mij jazz. Ja, dat is een serieus gedicht deze keer. Uh, het heeft natuurlijk alles te maken met uh, vanavond met het grote jazzgebeuren. Gisteravond was het behind the bar. En vandaag, uh, vanavond is het op het Raadhuisplein vanaf 7 uur. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kwaadal 4 pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. We hebben natuurlijk nog Sport Kort. En uh, verder natuurlijk uh, nog wat meer items die vanmiddag aan de orde komen. Dus ik zou zeggen, blijf u luisteren en kijken naar uw lokale zender ZFM... op deze zonnige zaterdagmiddag. Wij zeggen voor het goedemiddag wwwcfm livenl om mee te kijken. In de studio van ZFM, wij zijn er tot aan vijf uur. singen van uh, Alvaro Soler, ook wel de zomerrit van dit jaar, van 2016. Nou, er terecht eigenlijk, je hoorde de singel Sofia. En of het zomer gaat worden wat betreft het weer, hoor is het dadelijk om half drie bij CFM. Vandaag in ieder geval een redelijk zonnige dag. En dat betekent ook dat je lekker naar het strand kunt gaan gaan. Want kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon over. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen... en kijken hoe sterk die is. wat <laughs> zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Op oh, oh, oh, oh, CFM vanuit Zandvoort. En we zijn 24 uur per dag te ontvangen via de 106x9. Kabel 104.5 www.cfmzandvoort.nl www.cfm-live.nl De CFM app, CFM TV en nog veel meer kanalen. Zandvoort, goedemiddag, hier is Windjammer. That's all I do, ooh, ooh, baby. To my surprise, I realize the problem. In de jaren tachtig werden uh, werd van heel veel platen maxisimus gemaakt. Ja, die duurden dan uh, ruim zes minuten. En ik kreeg gewoon een uh, stukje zoals dit. Hè? Gewoon, er gebeurde er eigenlijk helemaal niks in de plaats. Je hoorde windjammer en tossing en turning. 17 over 2. We gaan uh, aandacht besteden aan het uh, Zandvoorts nieuws in het kort Afgelopen week zijn er diverse vernielingen aangericht... bij een sportvereniging in Zandvoort Noord aan de Duintjesveldweg. Daarbij is heel veel schade aangericht. De politie meldt dat dit steeds vaker voorkomt in deze wijk. Vermoedelijk is een jeugdgroep hier verantwoordelijk... voor de sporen, welke hopelijk naar de daders zou kunnen leiden. Heeft u informatie voor de politie? Twijfel dan niet... en neem contact op via telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. De gemeente Zandvoort in het gelijkgesteld. De gemeente Zandvoort is door de Raad van State... in het gelijkgesteld in een procedure die bewoners hadden aangespannen toen er op het Zandvoortse strand jaar rond paviljoens kwamen. De bewoners eisten planschade en dat heeft de gemeente toen de tijd geweigerd. De afdeling burger, burgerbestuursrechtspraak van het hoogste rechtscollege in Nederland... heeft nu geoordeeld dat de gemeente correct heeft gehandeld. De antieke schelpenkar waarvan enkele weken geleden een wiel afbrak... is op zijn definitieve plaats getakeld. Een aantal sponsoren had geld gedoneerd voor een reconstructie van het wiel. Tegelijkertijd heeft de kar een opknapbeurt gekregen... De, schel, de Schelpenkar, waarvan er nog maar één in Nederland is... is klaar, was klaar op voor een vrachtwagen, een, op een vrachtwagen, gehezen van de gemeente... om zo naar de rotonde van de, aan de Zandvoortse, lijn, de Zandvoortse Laan bij Nieuw Unicum... zijn definitieve, tussen aanhalingstekens, rustplaats te vinden. Dus iedereen die nu Zandvoort binnen uh, komt rijden... kan dat stukje Zandvoortse historie uh, bewonderen. Tracé Haarlem-Zandvoort is genomineerd. Een ritje met een trein van Haarlem naar Zandvoort... is door de medewerkers van de NS samen met vijf andere loca uh, uh, tracés... genomineerd voor de verkiezing Mooiste Treinreis van Nederland. Onder het motto Nederland is mooi, kijk maar uit het raam... wil de NS van reizigers weten of wat zij mooi vinden... en wat zij de mooiste treinreis van Nederland vinden. Machinisten en conducteurs nomineerden hun zes favoriete tracés. En vanaf maandag 1 augustus, jongsleden... kan, er, kan er een hele week lang gestemd worden via www.ns.nl En uh, nou, het hele, hele voortraject voor die regenboogvlag... Daar is ook uitspraak, want vandaag is er toch een regenboogvlag te zien vanuit het Zandvoort raadhuis. De fracties van de PVDA en Sociaal Zandvoort hebben daar twee keer om gevraagd. Nu heeft het college toestemming uh, gegeven om de vlag, die normaal gesproken op Coming Out dag 11 oktober op het raadhuis schittert, ook vandaag tijdens deze speciale editie van het Channel Parade uit te steken. Tot zover. Ja, dat was weer uh, heel wat. Geen Sofords nieuws in het kort. Nee, nee, nee, nee. Er gebeurt genoeg hier in Sofords. En wil je de nieuwtjes blijven volgen... dan kan je ook de CFM app downloaden. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. is hier lekkere muziek van Maan. De nieuwe single heet DJ. You should be the DJ. You make me wanna stay. Whatever tune you play. It makes me dance all day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 of the drone And I'm more of mm -hmm. About the way you Ziek moet je bij CFM zijn. Als eerst hoor je de nieuwe ziel van Maan. En die heet DJ, gevolgd door deze plaat die werkelijk nooit gaat vervelen. Hè? Je de Cee Green en Fuck You. Ja, we mogen het even zeggen. Heerlijk. Zo is het. Het is vier minuten voor half drie. Heerlijk weer vandaag in Zalfvoort. En vanavond wordt het ook een prachtige avond. Met uiteraard Jazz Behind the Beach op het Raadhuisplein. Maar voordat het zover is, gaan we eerst eventjes naar Rio toe... Ja. Goedemiddag luisteraars. Hallo. Ja, er is wat. Er is, gelijk op de eerste dag van de Olympische Spelen... zijn er al medaillekansen voor Nederland. De Olympische Spelen zijn uh, vannacht geopend... en op de eerste dag longt voor Nederland direct al een medaille. De grootste kans op eerder is voor Chromo en Co. De Nederlandse topswemsters strijden om in de 4x100 meter estafette... om goud, zilver of brons. Ranomi Chromo Jojo kan zelf uh, haar vierde Olympische titel bijschrijven. Al zijn de Australische rivalen met de superzusjes Kate en Bronte Campbell... wel de torenhoge favoriet. Voor de oranje equipe ligt een zilveren of bronzen plak meer voor de hand. Verder beginnen drie Nederlandse ploegen aan hun spelen. De handbalsters treffen in hun eerste groepswedstrijd Frankrijk. De volleybalsters openen tegen titelkandidaat China... en de hockeyers treffen de, het sterke, Argen, de, de sterke Argentijnen. Ook bij de wegwedstrijd van de mannen liggen er kansen. Nederland beschikt met Bouke Mollema, Wout Poels en Steven Kruiswijk... over een sterke equipe. Tot Ton Dumoulin speelt normaal gesproken geen rol van betekenis. Hij is herstellende van een Pools en richt zich volledig op de individuele tijdrit op volgende week woensdag. We houden nu de komende drie uur op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik vind het wel een mooie. Chromo Co. Chromo <laughs> ja, Co. Ja, heel goed. Dat allemaal vandaag in uh, Rio de Janeiro. I go to Rio. With my baby, my baby me, I go to Rio. And persuasion for dancing or romancing But I give into the rhythm and my feet follow the beating of my heart Whoa whoa waarschijnlijk niet hoor, hè? die Nederlandse sporters daar. Maar we wensen ze heel veel succes toe vandaag. En laten we inderdaad hopen dat er een aantal Moldaaiers uh, gaan volgen voor Nederland. Je hoort Pieter Allen en Ico to Rio. En daarmee is het al drie geworden. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is Heer Vos. Allereerst vanmiddag. Vanmiddag breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. In het binnenland komen buien voor, maar die trekken geleidelijk naar het oosten weg. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. De wind waait uit het noordwesten en is matig boven land en soms vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen. De wind neemt wat af en draait naar noordwest, van noordwest naar zuidwest. De temperatuur zakt uiteindelijk tot 13 graden in het westen en 10 graden in het oosten van het land. Morgen wordt het een droge dag en met 21 graden op de wadden... tot 25 graden in het zuidoosten wordt het ook wat warmer... dan de afgelopen dagen. In de ochtend is er veel ruimte voor de zon. In de middag krijgt vooral het noorden en westen steeds meer bewolking. De wind is zuidwestelijk en wordt matig boven land... en vrij krachtig windkracht 5 tot 6 aan de zee. Maandag is er veel bewolking en komt er een enkele bui voor. Het wordt 20 tot 23 graden bij een matige aan zee en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind... Dinsdag waait er een frisse noordwestenwind. De temperatuur komt niet verder dan 19 graden. Het weerbeeld bestaat uit, uh, de, uit zon, wolken en een enkele bui. Ook woensdag en donderdag is het licht wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar... met een maxima rond 18 graden. Vanaf vrijdag wordt het droog en komt er meer ruimte voor de zon. Vanaf volgende week lijkt het ook warmer te worden... en met misschien wel maxima van boven de... 25 graden. Wat zeg je? Al weer online. Geweldig, de zomer gaat er toch aankomen, Albert Jan. We gaan de goede kant op. Langzaam, maar zeker. Heel goed, wil je het weer nalezen? Ga dan naar meteopagina.nl of kijk ook eens op www.weeronline.nl. Dat was het weer. Morgen, uiteraard, weer meer. Weer bij CFM Zandvoort op zondag. Eveneens om half drie. Nu met de muziek uit de parade en Be The One. The month, the month, no, you're not fooling anyone Even lekker mee met uh, deze van Dua Lipa en Be The One. ZFM, je eigen lokale omroep, met 24 uur per dag radio, maar ook tv. Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En wij gaan zo dadelijk naar Amsterdam. Jawel, naar uh, collega Fred Heij. Hij is ter plekke. Zit. Dus even kijken, krijgen we geen verbinding met, uh, met Amsterdam? Nee, het is daar, uh, ik weet niet, ik denk dat alle lijnen bezet zijn. Ja, waarschijnlijk wel, ja, ja er we wordt maar, gewoon opgehangen. We blijven het proberen. Ja, we wilden naar de Kaneel Parade. Ja, ja, ja, dat weten we, dat weten we. En we komen alvast een klein beetje in de sfeer. Doen we met de Phillis People en YMCA. Tot zo, Fred. Jawel, we proberen het nog een keer.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 Of Fred uh, mee aan het zingen is. Ja, bijna. Ja, bijna. Ja, hè? Ja, ja. Hey, die stemming ken je wel hè, Daar in Amsterdam. Goedemiddag uh, Fred Hey. Live hey. bij de Knelparits. Ja, hoe is het daar op dit moment, Fred? Enorme drukte, echt een enorme drukte. Maar hartstikke gezellig. Vertel, waar, waar, waar bevind jij je ongeveer? Uh, ik zit hier uh, tegenover het COC, uh, de herengracht ja, we zitten altijd de tv te kijken, maar we komen hier nog niet tegen op zo'n boot. Niet? Nee, nee, nee. <laughs> wij, leggen, wij leggen langs de kant met allemaal uh, hele mooie versierde ballonnen. In de kleuren roze en zwart. Oké, okay, en uh, ja, een drukte van belang en een geweldige sfeer waarschijnlijk. Ja, dat is een enorme uh, goede sfeer. En uh, ja, er is natuurlijk wel al politie op de been en uh, beveiliging en noem erop, maar op. Maar uh, dat mag de pet niet drukken. Nee, de beveiliging is aanwezig, maar niet nadrukkelijk. Je kan gewoon uh, je gang gaan, je feest vieren, toch? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, gelukkig wel. Uh, uh, wacht even, hoe laat ben jij naar Amsterdam uh, vertrokken vanmorgen? Ik ben vanmorgen, uh, kijk, ja, om net, net voor tien uur ben ik uh, naar Amsterdam vertrokken. Omdat de uh, ja, anders geen doorkomen uh, is natuurlijk. Omdat nee. een heleboel uh, rondom afgezet wordt. Dus ja, dan. Uh, moet je wel eventjes alle, alle voorbereidingen treffen voordat, uh, voordat het feest begint. Maar goed, je bent veilig aangekomen, je zit nu midden in het feestgedruis. Heb je nog ja. een, een speciale plannen om vanmiddag ergens naartoe te gaan? Nou, we denken dan vanmiddag nog wel eventjes, uh, als het een beetje afgelopen is, uh, een beetje het centrum in ingaan, richting uh, de oude, oude Zeedijk en zo. En ja. Daar uh, schijnt het enorm gezellig te zijn. Oké, okay Fred. Nou, euh, ik bedoel, er zijn er al mooie boten voorbij gekomen met, met opmerkelijke gasten aan boord? Kan je daar, heb je daar een zicht op? Nee, uh, momenteel uh, heb ik nog weinig gezien. Ze zijn, uh, ze zijn haast hier. Althans, de eerste boot is haast hier. Heb ik weer net begrepen. Via via. Dus uh, nee, de, de echte parade is nog niet voorbij gekomen. Oh, dus je bent in blijde verwachting. In blijde ja. verwachting, heerlijk. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Oké, okay, hey, Fred, we komen graag in het komende uur nog even bij je terug voor een sfeerverslag. Ja. En ik zou zeggen: uh, veel plezier en geniet ervan, en uh, we bellen gaan we doen. En oh. uh, natuurlijk, uh, ja, vanmiddag is er dus uh, geen uitzending uh, van voor 2204 natuurlijk. Heb je wat anders te doen of zo? Uh, <laughs> ja, he helaas wel. He helaas, <laughs> zegt hij. Oh, we hebben medelijden. Dat jij, dat jij verslaggever moet zijn daar vandaag. <laughs> <laughs> ja, ik vind het ook wel hartstikke erg. Hey, heel veel plezier daarin. Uh, we spreken je later in, in dit programma waarschijnlijk nog wel een keer. Ja, dat is prima. Oké, okay, dankjewel, Bye -bye. Frits. Live bij de Canal Parades in Amsterdam. Ja, en deze past er ook bij, hier is Ich bimidu. Ich bin. Op zaterdag hadden we juist live contact met Fred Hey, Onze collega die daar in Amsterdam aanwezig is. De roze party. Ik ben heel benieuwd hoe Fred er zelf uitziet. Ik ga kijken op zijn Facebook of ik foto's kan aantreffen daarvan. Ik zie hem al helemaal voor me in zijn roze, roze T-shirt. Geweldig. Hier is Shine trouwens, Felix. Het zonnetje doet goed zijn best vandaag hier in Zalfoort. En wij ook met de muziek, Johannes Felix en Shine. Lekkere dansbare plaatsen op de zaterdagmiddag bij CFM. Gistermiddag, even, uh, nou, even voor 6 uur, hè, aan het einde van de dag, werd hier bekend, de winnaar van het EK Zandsculpturen. De Brit Baldrick Buckle is gistermiddag de grote winnaar geworden van het EK Zandsculpturen 2016. De Free Spirit of Amsterdam, zoals zijn sculptuur heet... werd door de jury het beste beoordeeld van de zes deelnemende kunstwerken. Hij is de opvolger van onze landgenoot Maxime Gazenbeek. Het vijfde EK Zandsculpturen in Zandvoort had als thema... Iconen van Amsterdam. Het beeld van Buckel laat een groep mensen zien... die uit alle macht een zware molensteen de heuvel op willen duwen. Het werd door de jury geroemd, onder andere omdat het een driedimensionaal beeld is... Landgenoot Gazenbeek werd dit jaar tweede. En in de nummer drie kwam uit de Oekraïne. Oek Oekraïne Vlaslev Lemiljanko. Ja, ja, ja. ja. Nee. In één keer goed. Ik keur hem goed. Oké, okay, de zandsculpturen zijn tot ver in oktober gratis te bezichtigen. Eén staat er op het kerkplein, en de vijf andere op het badhuisplein. De sculptuur die voor het Zandvoortsmuseum staat, een werk van de Rus Alexei Ribak. Is in opdracht van Kunst Holland gemaakt en doet buitenbenen mee. Maar werd wel met applaus verwelkomd. Persoonlijk vond ik het Paleis op de Dam ook wel heel erg mooi. Maar goed, dit jaar de winnaar van de Europese kampioen is. Luister naar de naam Baldrik Bakkel. Met de zandsculptuur The Free Spirit of Amsterdam. Nou, ze kunnen het wel, hè? het maken van Prachtig. die zandsculpturen, Ze zien er weer schitterend uit. En voorlopig nog even te zien hier in Zandvoort. We zeggen Zandvoort een hele goeiemiddag en leuk dat je luistert. We zijn er tot aan vijf uur met dit programma Zandvoort op zaterdag. En deze van Bluff wil ik weer eens draaien. Hier is Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel. straat straten op bewoners.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 Elke keer de stem van de zee. Van Bluff en Hemingway. Jawel, ja, ik wilde het Rio-nieuws volgen. Daar heb ik zo'n geweldige app voor gedownload. Oh, toch niet die ene? Ja, van Team NL. Nou, dat ding werkt dus voor geen meter. Nee. Heb jij nog nieuws vanuit Rio trouwens of niet? Nee, de Volksliederen zijn momenteel aan de gang. Bij, dan hebben we het over hockey in de poolfase Nederland tegen Argentinië. Gelijk een hele sterke wedstrijd die we uiteraard voor u gaan volgen. En keek ik keek net even bij het wielrennen, maar ik zag nummer 31... een Nederlander al langs de kant van de weg staan. Oeh, slecht nieuws. En werd gepasseerd door allerlei volgwagens. Dus dat, uh, zodra er meer nieuws over bekend is... maken we dat uiteraard ook kenbaar tijdens Zandvoort op zaterdag. Ja, dat gaan we in het volgende uur doen. Meer Rio-nieuws, meedoetjes hier en Rio. No doubt.